Morgen ernstig ziek, heb ik nooit meer leuk publiek. Moet ik in Delcel gaan wonen, ga ze Carlo Bossert klonen. Heb ik acht verstopte vaten, kan ik morgen niet meer praten. Val ik uit een raamkozijn, zal ik nooit meer dronken zijn. Het maakt niet uit, een... maar het is mijn dag. Het is mijn dag. Als op de Duitsers komen. Het is mijn dag. Beetje je het is mooi. Het is mijn dag. Het is mijn dag. Stel maar dat het mijn is. Het is echt, bedacht niet. Serieus niet. Nee, echt niet. mijn dag. Het is echt mijn dag. Het is mijn dag. Oh mama. Echt heersk lachen. <laughs> Dit is ZFM. Zandvoort. chemistry this combination's heavenly but don't forget you promised me everything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 Ciao! Yeah.